Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Franse postbedrijf en een aantal banken zijn getroffen door een cyberaanval. Miljoenen Fransen zouden zijn getroffen. Het postbedrijf La Poste zegt dat er geen gevolgen zijn voor klantgegevens... maar dat de DDoS-aanval wel de bezorging van pakketten en post... in de drukke kerstperiode verstoort. Veel mensen klagen dat ze hun pakketten nu niet kunnen traceren. Klanten van de banktak van het bedrijf en van twee andere banken... hebben problemen bij het betalen in de app. De Britse zanger Chris Ria is overleden. Ria was onder meer bekend van de kersthit Driving Home for Christmas... en de songs Josephine en I Can Hear Your Heartbeat. Zijn kerstnummer was niet meteen een groot succes bij de lancering in 1986... maar groeide later uit tot een echte klassieker. Zijn andere succes had Ria vooral in de jaren 80. Hij verkocht meer dan 30 miljoen albums. Chris Ria overleed na een kort ziekbed. Hij was 74 jaar. Omroep Max schrapt de programma's Kari op Vrijdag en het Hoge Noorden. Volgens directeur Jan Slachter is dat het gevolg van de bezuinigingen op de NPO. De publieke omroepen krijgen vanaf 2027 156 miljoen euro minder van de overheid. Eerder maakten BNNVARA, KRO-NCRV en AVRO-TOS al bekend dat er daarom programma's zullen verdwijnen. Een Spaanse regio die de afgelopen zomer werd getroffen door bosbranden is in de prijzen gevallen bij de Spaanse kerstloterij El Gordo. Bewoners van het dorp La Bañeza in het noordwesten van Spanje mogen 468 miljoen euro verdelen. Ook andere dorpen in de regio vielen in de prijzen. El Gordo is een wereldberoemde loterij die de Spaanse overheid al sinds 1812 organiseert. Daarmee is het een van de oudste loterijen ter wereld.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 Under the sheets, warm heart, cold noses You're precious to me Ik ben blij dat de ik de ik de is een. Inbos.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 En uh, we hebben vorige week voor het eerst uh, onze saxofonisten de plek van die klarinet laten innemen. Dus normaal speelden we dit, dit nummer met een backing track. Omdat ja. de klarinetist, dat was gewoon iemand die ik had gevraagd die dat wilde inspelen. En nu hadden we gevraagd of onze saxofonisten dit wilden doen. En het was echt fantastisch. Ja, ja dat geeft hier een ja, hele andere. Een, ja, dat geeft een hele andere lading. Alhoewel, ik me ja. uh, heb laten vertellen door Jorik van Noorden. Dat is het is ook niet de eerste, de beste, die zegt.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 Ja, woensdag inderdaad. Dat is voor ja. ons heel prettig. Want dan weten wij van... Oké, okay, dan hoeven we niet moeilijker te doen door te zeggen van... Als je hem vrijdag uitbrengt, proberen we hem altijd af te troggelen bij de muzikanten. Omdat wij ja. natuurlijk op die donderdagavond zitten, weet je. Dus, ja, maar, ja, ja. dus uh, daar heb je al stiekem rekening mee gehouden. Van nou, die jongens van Alteur en de FFM, die zullen hem dan wel uh, laten horen, de, de donderdagavond. Ja, precies. Zeker, <laughs> zeker. Ja, dat <laughs> ja, nou, is ook gebeurd, hoor. Dus, uh, ja, uh, maar goed, fijn. ja. Uh, maar uh, even over, uh, over die single. Want die hebben jullie niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. Want uh, er was ook een daverend optreden in de Zwarte Ruiter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 Pretend to drown in the pool, act like I can't breathe. Take some time to realize that it's actually not that deep. I pretend to drown in the pool, act like I can't breathe. Take some time to realize that it's actually not that deep.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 And get lost in time We'll share numerous conversations About what to do in life We'll share our deepest secret In the darkness of the night I watched a dying day In the sleepy rain Please bring me back to Abel Tasman's Park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 Back, please bring me back. Please bring me back. I watched a dying day in the sleepy rain. Please bring me back to Abel Tasman's bar. On the dreamy roads we drove till we found beaches of gold. Please bring me back to Abel Tasman.